Citydijkers met het nws journaal De Spaanse regering stuurt nog eens duizenden extra militairen naar de regio Valencia. Die gaan na de overstroming daar helpen met het bergen van slachtoffers en het ruimen van puin. Premier Sanchez verzekerde dat Valencia alles krijgt waar ze om vragen, zoals machines en geld. Het dodental na de ramp is inmiddels opgelopen tot 211. Er zijn ook nog vermisten, maar het is onduidelijk hoeveel dat er zijn. De twee vrachtwagenchauffeurs die gisteren werden opgepakt na een dodelijk ongeval op de A4 in Noord-Brabant zijn weer vrij. Het onderzoek gaat wel door, maar daarvoor is het volgens de politie niet nodig dat ze er nog langer vast blijven zitten. Het ongeluk gebeurde gisteren bij Woensrecht. Een man en een vrouw uit Oud-Beierland kwamen om het leven en één man raakte gewond. Ze zaten in een auto die tegen één van de twee vrachtwagens botste. In de stad Tira in Centraal-Israël zijn elf mensen gewond geraakt toen een huis werd geraakt door een raket, Dat zeggen Israëlische hulpdiensten. De Libanese militante organisatie Hezbollah zegt twee legerbasis in de buurt van de stad te hebben aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie. Gisteren werden namelijk in het noordoosten van Libanon, 52 mensen gedood, bij zware Israëlische luchtaanvallen. Bedrijven zamelen dit jaar meer flesjes en blikjes met statiegeld in. Maar het is nog altijd te weinig. Het zegt de organisatie die er verantwoordelijk voor is. Jaarlijks moet 90% van de flessen en blikjes met statiegeld worden ingeleverd. Nu is dat zo'n 80%. Het weer op veel plaatsen zon. Alleen in het zuiden kan het nog grijs zijn. Het is zo'n 13 graden. Vannacht koelt het flink af. Naar temperaturen rond het vriespunt. Morgen wordt dan een zonnige dag...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 Dan hoor je hem bijna helemaal de single van Womack Womack en de teardrops. Nou, het is uh, even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. De zaterdagmiddag uh, voor het uh, live programma en maandagmiddag voor de herhaling. We zijn nu weer met Zandvoort op zaterdag vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Nou, ik kijk even op uh, de temperatuurmeter bovenop uh, onze zendmast uh, hier in Zandvoort. Momenteel maar liefst 13,2 graden. En heerlijk weer, dus lekker genieten allemaal. En met name van de Elfstrandentocht, want die is vanmorgen begonnen... op drie plaatsen vanuit Katwijk, Noordwijk en vanuit Kijkduin voor de 50 kilometer. Er wordt vandaag gewandeld over het strand en door de duinen. En de finish van het alles is in Zandvoort vanaf 2 uur. Dus op dit moment verwachten we de eerste lopers en hardlopers binnen... En de finishvlag valt uiteindelijk om vijf uur op het Raadhuisplein. En daar worden de mensen uiteraard welkom geheten met heel veel lekkere muziek. En een hele goede sfeer midden in het centrum van Zandvoort. Nou, Benno die sprak al met Barbara Admiraal. Zij is van de Hartstichting en daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar dat niet alleen, we hebben nog veel meer. Ik ga daar straks meer over vertellen, want het is wel heel veel. We hebben onder meer de dag van vandaag, het is vandaag alle zielen. En gisteren was het alle heilige en werd uh, uiteraard ook stilgestaan bij uh, de overledenen op het uh, uitvaartcentrum hier in Zandvoort en op uh, ja, de uitvaartplaats Noorderduinen zoals wij die in, in Zandvoort hebben. Nou het was weer heel mooi, mooi verzorgd met uh, allemaal lichtjes en uh, dergelijke, nou daarover uh, gaan we het zo meteen hebben. Want vanmorgen was te gast in Goedemorgen Zandvoort. Niemand minder dan Chantal Harterveld. Zij is van uitvaart Zorgcentrum Zandvoort. En Ben Zonneveld sprak met haar over uiteraard de lichtjesavond die daar gisteravond plaatsvond. Nou, dat horen we straks verderop in deze uitzending. Nou ja, nog twee platen. En dan gaan we het daarover hebben. En om half drie hebben we het weerbericht. En er wordt ook weer gevoetbald. We spelen vandaag thuis tegen HCSC, een team uit Den Helder. En voor ons aanwezig bij die wedstrijd die vanaf drie uur start, is Piet Pijper. En dan houdt hij houdt uiteraard op de hoogte in de tweede en derde uur van dit programma. En uiteraard hebben we ook heel veel lekkere muziek, waaronder deze die ik uitgekozen heb. Gaan we houden van MC Star en Real McCoy. Die heet uh, It's On You, de hoort het zal zingen...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 Now, dip, dip, die, so, so, so loud, clean up your ears and open your eyes, I took the mic and pop off the jam, back to why I build a hip house caravan, I'm the rapper, the job of the roll. he's the DJ, say, ho. Huh, all around, so let's get down, the MC's art is in your town, yes, do the new jack hustle, shake your booty, flex your muscles, everybody, shake your body, it's MC's hip house party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 ZFM is al 34 jaar, jouw lokale radio. En 34 jaar geleden, 1990, toen was dit een hit die je hoorde. MC Star en The Real McCoy en It's On You. Nogmaals een hele goede middag en leuk dat je erbij bent. Heel druk vandaag, dus uh, ik ga straks uh, nog verder vertellen wat we allemaal gaan doen. Maar eerst naar uh, vanmorgen, want vanmorgen was er een uh, programma bij uh, ZFM. Goedemorgen, Sanford, elke zaterdagmorgen tussen uh, 10 en 12 uur. En ditmaal was het de beurt aan Bessonneveld. En gisteravond uh, was het uh, lichtjesavond op uh, de begraafplaats uh, Noorderduin. En uh, ja, hij sprak daarover vanmorgen met uh, Chantal uh, Bruinzeel. Of Chantal Hartenveld uh, Bruinzeel. Zij is van uh, Uitvaartzorgcentrum Zandvoort. Want hoe was het gisteravond? Gisteren was de uh, jaarlijkse lichtjesavond.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 Ja, als je aankomt, er zijn eigenlijk al een hele tijd lang de vrijwilligers bezig. Die hebben dat helemaal versierd met allerlei lichtjes. Met vuur, fakkeltjes, kaarsjes. Ja het is, het is, ja, het is heel moeilijk om uit te leggen. Je moet het eigenlijk meemaken. Het, het is een, het gewoon is een, een bijzondere sfeer is het dan. Ja, een hele warme sfeer. En troostrijk. Ja, ehm... Um...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 En of dat nou iemand is die uh, een, een aantal jaren geleden is overleden... de graf bezoeken, uh, een asbijzetting uh, is geweest... De, uh, ja, of het nou even de Oulauw uitvaartcentrum is geweest... maar uh, eigenlijk voor iedereen die daar gewoon iemand wil uh, herdenken die ze missen. Het is eigenlijk een, een, een, ja. Een, ja, een soort open avond voor iedereen die iemand wil gedenken... of dat nou uh, kort is of, uh, of, of langer geleden. Of lang geleden, ja, dat ja, klopt. Ja.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 Uh, dat is, dat is heel, uh, kan heel emotioneel natuurlijk zijn. Om te ja. vasthouden. Dat kan ook heel veel troost bieden. Ja. He, dat je het dat je niet alleen bent. Hey, um, Uitvaartcentrum Zandvoort, hè, die uh, is, uh, is daar in de Lied. En je hebt ook de lead? veel vrijwilligers. Uh, is het. Ja, nou in de Lied, het is, het is natuurlijk wel zo dat het vanuit uh, de begraafplaatscommissie uh, tot stand ooit gekomen is, in, 2000, ja, in 2016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 zo ja. Dus het is eigenlijk een, een organisatie waar heel veel uh, instanties, zoals Harlem, Zandvoort en uh, uh, alle. Ja, en laten we ook zeker niet onderling Hulpetoon ook uh, vergeten. Is die, uh, de stichting die daar ook mee uh, kan helpen. Het is een hele grote groep bij elkaar die dat tot stand brengen. Oké, okay, ja, dan is het een beetje duidelijk. Um, ja. Het is altijd ook vrijdag, heb ik begrepen.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 Oké, okay, nou dan, uh, ja, dan bedankt voor de uitleg. En uh, we gaan volgend jaar in de aanloop wel weer een soort uh, bekendmakingen maken, ook op de radio. Nou, dat is, dat is heel graag. Dat doen we doen graag. Oké, okay, Chantal, dankjewel. Gaan we doen. Gaan we doen, oké. Okay. Dankjewel. Ja, dat was Bens Zonneveld van, vanmorgen dan uh, in gesprek met uh, Chantal Bruinseel van het uh, uitvaartcentrum. En het ging uiteraard over uh, lichtjesavond. Een uh, mooie avond. Ik uh, ben zelf uh, ook even geweest daar op de begraafplaats. En uh, ja, het is echt uh, heel erg uh, mooi. Dus mocht je er nog nooit bij geweest zijn... zou ik er een zeker volgend jaar uh, daarheen uh, gaan. En wat uh, Ben ook al zei... Uh, wij maken dat uitgebreid van tevoren bekend op de radio. Dus daar hoef je verder niks van te missen. Wij gaan een uh, nieuwe hit uh, draaien. Dit is uh, Lady Gaga en uh, Bruno Mars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 you bij ZFM. Als eerste de nieuwe single van Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile. En daarachteraan de extended version van Donna Allen. Ook leuk en classic desclassic, The Serious. Zie je de nou, het is precies uh, half drie hier in Zandvoort en uh, dat betekent dat we gaan kijken naar het uh, weerbericht voor de komende dagen. Nou, vanmorgen vroeg starten we bewolkt, maar vanuit het noorden brak al snel de zon door. Er waait een zwakke tot hooguit, matige oosten tot noordoostenwind en het is momenteel 13,2 graden. Na een koude nacht met temperaturen van een paar graden boven nul is het morgen prachtig herfstweer. De zon schijnt volop en het blijft overal droog. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het wordt ongeveer 11 graden. Ook maandag is het een zonnige en droge dag. De oostenwind is niet meer dan zwak en het wordt ongeveer 11 of 12 graden. Dinsdag begint de dag op veel plaatsen grijs met nevel en mist. Maar tijdens de middaguren breekt op veel plaatsen de zon door. Het blijft droog en de temperatuur ligt in de ochtend tussen de 2 en de 4 graden. In de middag is het de 12 tot 13 graden en staat er over het algemeen weinig wind. Daar waar het onverhoop mistig is, blijft de temperatuur wel iets lager. Het hoge drukgebied verplaatst zich naar de Zwarte Zee... waardoor de stroming in onze omgeving zuidelijk wordt. Voorlopig lijken de storingen ons land daardoor niet te kunnen bereiken. En het is dan ook de komende dagen rustig en overwegend droog herfstweer. Dat was het weer. En als je het weer wil nalezen, dan ga je uiteraard naar onze eigen ZFM-app. Ook daar vind je het weer. En dan speciaal het weer van Zandvoort en omgeving. Dus mocht je onze app nog niet hebben, download het de NU als gratis beschikbaar in de Play Store. Straks horen we Ben of Veugen. Ja, waar gaat hij het niet over hebben, dat hoor je zo rond kwart voor drie. Walking around the room singing stormy weather. street Well it's the same room but everything's different You can fight the sleep but not the dream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 Na de zingen van Crowded House en Weather With You... hoorde je deze bakspeer zo'n lekkere gouden oude zo hè? Joden making your mind up. Nou, het is half drie geweest, ruim alweer trouwens. Normaal gesproken zou je nou voetbal hebben, maar dat begint vandaag niet om half drie. Nee, om drie uur op Duitserspeld de wedstrijd tegen H.C.S.C. uit Den Helder. Uiteraard gaan we die vanaf de twee uur gewoon meenemen hier op de radio. Nothing to be wrong with part-time lovers If she's with me, I'll blink the lights To let you know tonight's the night For me and you, my part-time lover. Gezellig hier in het centrum van Zandvoort. Uh, Wat de lopers en hardlopers, die uh, komen om aan van de Elf uh, Tocht. En uh, ja, tot haar vijf uur hebben ze dan zo'n beetje de tijd om uh, te finishen op het Raadhuisplein hier in Sandvoort. Nou, de volgende plaat heeft te maken met het onderwerp NA. Deze single komt van origine al uit 1982. Toen uitgebracht door het uh, Nederlandse duo Bolland en Bolland. En later een grote hit geworden in 1986. In deze versie dan van uh, Status Quo en In The Army Now. Nou, ik had het beloofd aan het uh, begin van het uh, plaatje. Het heeft te maken met het onderwerp waar we het uh, nu over gaan hebben. Want Benno ja, die is bij het uh, Nationaal Militair Museum in Soest. En uh, hij is daar speciaal voor zijn uh, programma In Gesprek Met. Wat je elke zondagavond uh, kan horen tussen uh, 8 en 10 uur. En uh, ja, het uh, Nationaal Militair Museum bestaat uh, dit jaar uh, 15 jaar. En uh, ja, daarvoor uh, was Benno naar dat museum uh, afgereisd. En hij sprak daar met uh, Buddy. Een uh, ja, manager van alles, wou ik bijna zeggen. Hij is uh, recruiter en uh, sergeant major en nog veel meer. Buddy van, uh, het, uh, van Defensie, en daar sprak uh, ben al mee. Ja, die erop? Nou, waar ik nu toch verzeild ben, graag. Ik ben inderdaad in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. En uh, dat is niet zonder reden natuurlijk. Ik sta hier met Buddy. Buddy bij Defensie. En Buddy, daar gaan we morgen, zondag, gaan we daarmee beginnen met een groot interview. Wat natuurlijk op deze zender te beluisteren is tussen 8 en 10 uur. Buddy, uh, ja. Uh, we staan hier in, in de grote hal... bij de Chinook helikopter. Sinds kort te zien in het Nationaal Militair Museum. En daar heb jij werkervaring mee, hè? Ja, ik heb uh, bij 11 luchtmobiel gezeten. Dus uh, veel uh, oefeningen meegedraaid. En uh, Afghanistan... Uh, uh, ben ik daar meerdere keren in vervoerd. Ja. We liepen die helikopter binnen. En een grote glimlach kwam rondom je mond. Want uh, ja, dat horen we natuurlijk... Uh, morgen in het grote interview... wat je daar allemaal beleefd hebt. Maar... Komen er dan eigenlijk gewoon gelijk weer herinneringen terug? Zeker. Ja, ik ben nu werkzaam als recruiter natuurlijk. Dus ik ben minder ja, groene dingen aan het doen... En uh, ja, als je met zulke apparatuur hebt gewerkt. Is het is altijd mooi om er eindelijk weer in te zitten. om heen te kunnen lopen. En eigenlijk weer wat te herbeleven. Ja. Je hebt ermee gevlogen toen je in de lucht uh, mobiele brigade zat. Maar laten we even doorlopen. Want uh, dan komen we bij de, bij de tanks. En uh, de zogenaamde Leopard tanks. Wat, wat heb je daarin gedaan? Uh, Leopard uh, toen ik net sergeant uh, was geworden. Was mijn eerste functie bij 11 tank bataillon in Oorschot. En ik was daar uh, de uh, dus ik heb daar uh, ja, met radius gewerkt en uh, B zo uh, so, uh, bij management system BMS. Ja, we hebben zoveel afkortingen, dus. Uh dat was me al opgevallen, ja. Af <laughs> en toe moet ik ook even terugdenken. Ja, ja. Dus veel leuke dingen gedaan. Ja, ja, ja. En uh, in, in deze grote hal waren nog meer voertuigen staan, Hier staat bijvoorbeeld een, een wit voertuig, een palsenvoertuig van, van, uh, van de UN. En, uh, heb je daar ook mee gewerkt? Ja, wel met de IPR. Niet ja. onder VN-verband. Uh, wel bij 11 Tank was ik uh, uh, commandant uh, IPR. Ja, ja. Oké. Okay. Nu was jij uh, tijdens het uh, weekend van de Dutch GP, de Grand Prix, was jij in Zandvoort. Een beetje waterstofauto. Uh, wat heb je precies gedaan? We hebben mensen geïnformeerd over ja, de diverse mogelijkheden wat ze kunnen hebben bij Defensie. Ja. Er de komen uh, nou, 100.000 mensen per dag. Jij was er op zondag hè? Op de Grand Prix zelf gelukkig. Ja, ja, ja. ja. Heb je nog wat van de race meegekregen? Niet live, wel gewoon uh, via... Ja, ik ben verbindelaar, dus ik heb gewoon geregeld dat we konden kijken. <laughs> Geweldig. Je stond er niet alleen, je stond er met politiecollega's. Ja, we doen uh, heel veel uh, wanneer we kunnen. Doen we gewoon samen optreden. Uh, ook om te laten zien, weet je, dat uh, wij een goede uh, ja, band met elkaar hebben en elkaar ondersteunen. Ja, ja. En hoe is de dag verlopen? Heel positief, uh, veel leuke gesprekken gehad, ook gewoon onderling met de politie natuurlijk. Uh, je netwerk wil ik uitbreiden en uh, hopelijk volgend jaar weer. Ja. Want uh, ik kan me zo voorstellen dat de, de bezoekers, ja die komen voor de Grand Prix, de auto racen. En ja, de, de, waarom zouden ze met de politie en met Defensie gaan praten? Gewoon kijken, meestal altijd nieuwsgierigheid. Hè? Meestal we staan ergens, ja de uniform valt erop en dan zien ze, wacht even, politie en Defensie. En dan gaat er al een... Mensen die geïnteresseerd zijn, gaat al een lampje branden. En dan komen ze van, ja, wat, wat doen jullie hier? Ja. Nou, IJs doorbroken en dan kan je een praatje doen. Ja. Is, is er dan nog, uh, ja, het is misschien een ondeugende gedachte... maar een uh, zekere concurrentie tussen Defensie en politie? Geen concurrentie, want stel voor iemand zou bij de politie solliciteren en toch de besluiten over te stappen naar bijvoorbeeld de Marseille, wordt dat oh. gewoon uh, ja, wordt daarin uh, geholpen, laat maar zo zeggen. En ongedraaid. willen mensen bij Defensie overstappen naar de politie, uh, wordt daarin begeleid. Ja, ja, oh, dat is uh... en verder gaan jullie als goede vrienden uh, met elkaar om zeker, Zekers. <laughs> ja, want het is niet de eerste keer, hè, daar in Zandvoort, dat jullie samenwerken. Want ik, ik zie wel eens op Facebook dat je nog wel meer samenwerkingsprojecten hebt met de politie. Ja, wat ik al zeg, hè, uh, werving. Uh, ja, de pool is al klein. Hè, dus waarom concurrentie zijn? Dan moet je gewoon elkaar helpen. Hè. Dus uh, ik woon zelf in Rotterdam. doe heel veel met uh, de recruiters van de politie in Rotterdam uh, en Den Haag, eigenlijk Randstad. Werk gewoon heel veel samen mee. Want uh, ja, als jij... Uh, een evenement hebt moet je twee keer betalen als je één keer kan betalen... en met twee partijen kan staan. Ja, precies. En uh, ja, de politie is over het algemeen... goed gefaciliteerd in... Uh, in containers en... en, en uh, wagens waar je... terecht kan bijvoorbeeld met slecht weer. Wij ook, maar wij zijn gewend natuurlijk... in slecht weer te opereren. Ja. <laughs> Oeps. Uh, ja, de politie zou die ook, denk ik dan. Want uh, uh, ja... Dat... Goed, uh, Buddy, nou... Uh, heb je nog meer? We ik kijk nog even die, die hal uh, rond. Uh, heb je nog meer eigenlijk? Uh, uh, ik zie de grote raketwerpers en, en dat, grote dat, kanon. Is voor mijn tijd. De 109 is voor mijn tijd. Dus voor mijn tijd kwam ik net in De 109 is dat een kanon? Ja, dat is stuk stuk wat je daar ziet. Ja. Uh, de, bij de Fuchs heb ik uh, dingen gedaan. Even kijken. Ja, de PRTL, panzer Panzerrups uh, rijdend luchtafweer. Luchtdoel, dat was het ja. De, in Ede, toen ik in Ede kwam, zaten zij schuim tegenover ons. Dus ik zie best wel veel voertuigen waar ik ja, mee heb gewerkt of in aanraking ben geweest. Ja, ja, ja, ja, ja. Geweldig, dankjewel. En uh, je mag nog een plaatje aanvragen. Nu overval ik je een beetje. Maar wat is, wat is je muziekkeuzes? Waar, waar hou je van? Ik luister de ja, laatste tijd alleen maar jaren 60, 70, 80 muziek. Gewoon old school. Hmm. <laughs> maar wat is een mooi nummer. Ja, dat weten wij wel. Want ja, dat vertelde Bunny de afloop aan Benno... welk nummer hij graag wil horen. En die gaan we zo meteen voor Buddy draaien. Het gaat namelijk om de single van Sam Cooke en The Wonderful Worlds. dadelijk dus hier bij ZFM. Maar eerst nog even over het programma van Benno. Morgen dus te horen tussen 8 en 10 uur. En anders volgende week de herhaling... Ook dan weer op zondagavond tussen 8 en 10 uur in gesprek met... en uh, ditmaal dus uh, met uh, Buddy van Defensie. En dan uh, wordt het uh, interview wordt afgewisseld met uh, lekkere countrymuziek. Nou, speciaal voor Buddy dus uh, deze plaat Sam Cooke en The Wonderful World Kijk maar naar buiten. Don't know much about history. Don't know much biology.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 Mm -hmm. world this would be. Speciaal gedraaid dus voor uh, Buddy van uh, Defensie. Deze zingel van uh, Sam Cooke en The Wonderful Worlds. Ik ben trouwens heel benieuwd uh, wat uh, Buddy allemaal te vertellen had uh, aan uh, Benno. Altijd interessant uh, om zeker te gaan luisteren naar zijn programma. Morgen dus in gesprek met morgenavond tussen 8 en 10 uur. En dan uh, gaan we meer weten over Buddy. Ik noem hem gewoon even ja, het uh, mannetje van alles. Want uh, ja, hij heeft uh, de verbindingen gedaan. Hij is recruiter, hij is uh, sergeant major En nog uh, veel en veel meer ook actief dus bij de Grand Prix. En over Grand Prix gesproken. Ja, Zometeen gaat de race beginnen in Brazilië. Bij Sao Paulo in Interlagos. Dat betekent tussen de meren. En daar kan het weer altijd in één keer omslaan. Kijken of het vandaag het geval is. In ieder geval de sprintrace staat dadelijk vanaf drie uur. Geen magstens stappen op Paul. Hij staat op de vierde plek. Maar Lennon Norris, die mag wel. Of Piastri mag wel van. Van Paul Starten in de achteraan Lando Norris. Daar hoor je zometeen ook veel meer over. En uiteraard, voetbalwedstrijd tegen HCSC. Ik zou zeggen: graag tot zometeen. Maman voulait que je neukkraine, La discrétion dans le système. Papa dit que tu vois tout, Garde ta chaîne autour du cou, Ma copine veut l'équilibre, Des émotions prévisibles, Docteur veut des efforts, Car l'arbitre c'est le corps. Pourtant quelque chose me dit, Qu'il faudra tirer sur la corde. Car les écrans veulent mes deux yeux, Encore un peu. Et les craquettes veulent de l'oseille Comme si je faisais des merveilles Les coules quittent de l'attention Ils m'expliquent leurs opinions Et les fumeurs fument encore Veulent qu'on crève tout son cœur Ils touchent son cœur sur le trottoir C'est la chorale des poumons noirs <musique> Trop de stimulation Des choses, mais c'est mon tour à la caisse, je ne prendrai pas de pause, j'ai remis mes écouteurs, ou bien je remets tout en cause, car je ne sais pas ce que je veux. Un cœur impeccable, le mojo à l'infini, ou bien une barque sans alarme, sans fenêtre sans miroir, de peur de m'y voir trembler. Ou bien c'est moi le parano Doucement, doucement, ne vous approchez pas trop Où se cache la sortie, où est passée la lumière, je n'ai rien à faire ici, je n'ai pas les idées claires.